to me. Tweede uur van Kunst- en Cultuur Cultuurcafé van vrijdag 10 december 2010. Goedenavond. Aan tafel zit een heigende Maaike Koper. Ja, ze ja heeft, uh, net binnenkomen vallen. Drie, drie rondjes het uh, dorp gedaan. En ja, ze mag meteen een stukje zingen. Zingen? Wat wil je dat ik zing? Een stukje. Oh, oh, no. Die had ik niet verwacht. Nou, dan is hij heel simpel. Oh, Dendeboom, oh, Dendeboom. Wat zijn uw takken wonderschoon? En die gaat nog even door. Maar het is de kortste hoor, uit ons repertoire. Ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Ja, ja want je, we hebben gevraagd om even langs te komen. Want uh, dit is dan een kunst- en cultuurcafé. En zingen is zowel kunst als cultuur. Ja. En uh, kerstliederen. Hooren ook tot de cultuur en geschiedenis. Zeker. Dus ja. Ik pas helemaal niet plaatje. Ja, dat is ook uh, precies onze invalshoek, dus dat is leuk, ja. Kerstavond, hè? Ja, uh, volgens mij de tiende keer of de elfde keer zelfs. Volgens mij was het vorig jaar tien keer. Ik had het keurig uitgedraaid en uh, opgeschreven, maar dat, ik, uh, dat ligt nog thuis in de zaak. Sorry, ik was een beetje druk. Het is een openlucht kerstzang. Wat inderdaad maar het is, is volgens mij de tien of de elfde jaar. De, elfde elfde elfde jaar. jaar en, en dat is uh, openlucht uh, kerstsamenzang met nadruk. Samen de bedoeling ja. is dat, uh, dat wij van het gemengd Zandvoorts Koper ensemble, die normaal gesproken smartlappen en levensliederen zingen, dan, uh, dan wat anders zingen. We gaan vreemd. <laughs> en dan, uh, dan uh, nodigen we juist iedereen uit om mee te zingen. Dat is de bedoeling. Want Dat is het mooiste sfeertje wat je kunt uh, bereiken op het Kerkplein. Op kerstavond, ja. Prachtig. Wie is er op het idee gekomen om dat te lanceren, 10, 11 jaar geleden? Uh, dat kwam een beetje uit het midden van, uh, van uh, ja, precies een naam. Uh, dat weet ik niet, maar dat was gewoon een ploegje. We zongen toen al zo'n jaar of vijf, zes, uh, elke laatste vrijdag van de maand... Uh, ...smartlappen en levensliederen. In de kroeg? En Ja, bij ons in de kroeg in de café Koper. En uh, onder leiding van Jan-Peter Verstegen toen... Oeh. Met, met begeleiding van, uh, van uh, accordeon. En op een gegeven moment zei iemand, goh, maar wat doen we dan in december? Ik zei, ja, nou, december is december. Dan de laatste vrijdag van de maand. Ja, dat leent zich niet echt voor smartlapper en levensliederen. Zullen we kerstliederen doen? Nou, daar had iedereen wel een beeld bij. Trouwens verschillende beelden, hè? De een uh, is kerkelijk opgevoed en de ander niet. En ik had vooral het beeld inderdaad van dat er bij ons thuis uh, kerstliederen gezongen werden... tijdens het optuigen van de kerstboom en dergelijke. Dus van allerlei invalshoeken zijn er de liederen aangebracht en zo hebben we de eerste keer, en dat was het meest romantische wat ik ooit heb meegemaakt, want toen sneeuwde het op kerstavond, dat was echt prachtig. Nou, dat was het sfeertje wat ons uh, voor de ogen stond, ja. Mensen die dan uh, wel of niet uh, naar de kerk gaan, sommigen gaan daarna nog naar de kerk of wat dan ook, maar een stukje van dat gevoel die traditie uh, mee te geven, ja. Heeft het maar eenmaal gesneeuwd, in jouw herinnering? Ja, het, heeft wel, het is wel eens heel erg uh, bevroren geweest en, en, de, en er lag en vreselijk koud en er stond wel eens een sterke wind. Maar dat het werkelijk s'avonds om acht uur gaat sneeuwen, ah, terwijl precies, we, we om lezen. negen uur gaan zingen, ja dat is wel ja, echt ja, bijzonder. Ja. Dat had zo teken, moeten zijn. Dat ja. uh, moet ja. zo wezen. Ja. Ja. ja, ze vonden het boven toch goed wat we deden, ja, denk heel ik. Heel dan. Misschien oh, gaat het weer sneeuwen. Nou, er is al wat aardig wat gevallen. Wie stelt de lijst van de liederen samen? Uh, dat, is, dat is een beetje een, een, een gezamenlijk verhaal. We zijn, uh, ja, we zijn een soort uh, clubje vrijwilligers. Uh, er is niet echt een bestuur. Ando, Theo Verburg is onze benoemde voorzitter. Maar ach, het is allemaal heel uh, democratisch. En We hebben toen in overleg met, met, uh, met Jan-Peter een aantal liederen bij elkaar gezocht. Nou, bleek al snel dat we niet uh, uh, reguliere kerkgangers, die hebben dus wat andere liederen. Nou, het is juist leuk om een mix te maken van traditionele en wat populaire liederen. Er kwam een aantal dames die waren gewend om op een vrouwenkoord te zingen. Nou, zo, zo kom je met elkaar tot een, tot een bepaalde samenhang. Zodat iedereen daar het zijne in kan vinden. Dat is leuk. Uh, ja. Je zegt, joe, dat wil ik graag, dit en dit uh, Ja, dat is echt de traditionele... Uh, uh, in het begin hadden we zelfs, er is een roos ontlopen. Die, die, die is gesneuveld. Volgens mij is War is Over van John Lennon daarvoor in de plaats gekomen. Dus dat is het andere uiterste. Maar uiteraard, stille nacht, heilige nacht. Uh... Doen jullie helemaal niks aan nieuwe kerstliederen? Ik zag uh, toevallig vandaag, dat is een nieuw kerstlied, dat heet Ik ben een kerstbal. Ja, Hou je mond. <laughs> Wordt geroepen of zelf niet nieuw? Ja, nou, dat is op zich. Kijk, kijk wij streven naar een half uur zingen, omdat we dan uh, ver voor, de, voor de, de kerstdiensten van de kerk uitzitten en dat willen we dan ook. Hè. We willen elkaar. Uh, wat dat betreft, degene die het allebei willen, die moet je dus ook uh, de kans uh, geven om dat allebei bij te kunnen wonen. En uh, ik wil wel graag nieuw. Ja, altijd voor vernieuwing. Maar dan is altijd de vraag. Welke valt eraf? Want je zit aan een bepaalde ja, tijd ja, ja. Uh, gebonden. Ja, ja. En zo hebben we dus een mix tussen Nederlands, Engels, uh, talig, modern en traditioneel. En uh, dit jaar... Uh, wat, uh, vorig jaar was er in de aftersung uh, uh, binnen. Uh, dus nadat de uh, kerstzang is geweest... Uh, serveren wij traditioneel kloewijn en uh, kerstbrood. Een beetje een gemeenschappelijk uh, gevoel uh, dat nog even vast te houden. En vervolgens werd er een uh, lied aangegeven. Kennen jullie het... Uh, Hele culturele lied, De Woonboot. Het is niet mijn favoriet. Maar een van onze zangers. Ik, ik heb hier links een fan. Ja. Maar goed, een van onze. Niet precies die, je verluidt hem heel goed. Een van onze niet-woonboot-fans had daar wel een hele leuke kersttekst op gemaakt. Nou, Dat zingen we dus in de afterparty. Verrassend. Ja. ja. ja. ja. Maar dat doen we niet. Uh... Kijk, de bedoeling is dat mensen mee kunnen zingen. Ja. Dus je kunt wel uh, grapjes uithalen. Uh, de grapjes zijn bijvoorbeeld dat de dirigent uh, bepaalde stukken laat zingen door het, uh, door het koor. Ons dan gemengd zand voor het samen Een koor van uh, uh, niet echt zangtalenten, maar hooggezelligheidsgehalte, roepen wij altijd. <lacht> en dan uh, het publiek uh, een tweede compleet laat zingen. Dat zijn bijvoorbeeld leuke muzikale, muzikale grapjes die erin zitten. Ja. Maar jullie delen ook papier uit met de tekst en dat ja. scheelt natuurlijk een heleboel van mensen. Ja. Want ze hebben ergens wel een beetje van ja zo moet het gaan, maar dat is fantastisch als je het dan in je handen gedrukt krijgt en dan gezellig naast elkaar. En, ja. ja en dan verzoeken we vriendelijk om degene die het papier afnemen een vrijwillige bijdrage ja. te doen in de pot. En waar is het geld dit keer voor bestemd? Is nou, dat wel... is nog steeds dezelfde bestemming, de Stichting Bijzondere Hulp Zuid Kennemerland. Onze voormalige dirigent Jan Peter Verstegen heeft ons ooit op het pad gebracht daarvan. Hele directe hulp aan mensen die het nodig hebben. Ja. En dat is heel persoonlijk, anonieme, directe hulp. En dat vinden we echt voor onze regio een prachtig doel. Ja. Dus daar storten we de opbrengst naar, uh, naartoe. En hoeveel is dat meestal? Dat wisselt, want uh, gek genoeg hoe drukker het is. Uh, ja. de, de, de, we doen 12. iets niet goed hoor. <laughs> hoe lager de opbrengst. Maar het is, het is op zijn minst 500 euro wat er, wat er binnenkomt. Dus dat is toch uh, leuk hè? Ja, zeker. Ja. ja. Zijn het ieder jaar weer andere liederen? Jullie buigen ieder jaar als commissie erover. Nou ja, die moet maar even een tijdje niet. En hoe gaat dat? Uh, ja, we hebben wel een klein commissietje. Er zijn een aantal enthousiaste mensen die, uh, die zich wat meer opwerpen bij de uitvoering natuurlijk dan anderen. En dan kijken we van tevoren. Goh, hoe is het? Zijn er liederen die in aanmerking komen voor de eraf? Nou, dit jaar is het ongewijzigd ten okay. opzichte van, van vorig jaar. Maar we maken direct uh, morgenochtend, uh, als vanavond kerstang is, ligt er morgenochtend een mail van een aantal mensen in de, in de bus. Van uh, dit ging hartstikke goed en dat zijn verbeterpunten. Aha. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, ja. want dan kun je het jaar erop, want je houdt zoiets niet vast. Het is, het is een jaar verder. Kun je weer met elkaar kijken naar nou. en, uh, en wat nu? Ja. Goed georganiseerd, uh, ja, veel vrijwilligers, dan kun je het goed ja, organiseren, nou, je je ja je toch? Krijgen, ja. Inderdaad. Ja, ja. Dat is, uh, nou ja, als je met elkaar er gewoon lekker aan de ronde tafel er goed over na gaat denken... Een kluweentje uh, klu erbij, nou, dan ontspringen er vaak wel uh, leuke ideeën. Ja. Leuk. ja, dat vinden wij zelf ook. Het sfeertje, jongens, dat is echt het, uh, het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Ja. Is het ook traditie geworden dat jullie afsluiten met het Zandvoortse volkslied... Dat doen we met kerstzang niet, maar dat niet. doen we wel als we uh, onze zangavonden hebben van het Gemengd Zandvoorts uh, Koperensamen. Oh, dat is, uh, ja, ja, precies. Ja. Het we beginnen het traditioneel dan met Aan de strand stellen en verlaten. Ja. En we sluiten af, ja, leuk, <laughs> hè. En, en we sluiten af uh, met het Zandvoorts Volkslied. Ja. Maar weet ja. je hoe oud het is en waar het vandaan komt? Het Zandvoorts Volkslied ja? bedoel je? Volgens mij is dat door dominee Swanewee, uh, is de tekst geschreven op, op de melodie van Klein Vogelijn op uh, Groene Tak. Tijd... Toch een beetje kerstachtig. Ja, <laughs> beslist. Ja. De tijd moet je me niet helemaal... Uh, oh, 18 zoveel. 18 zoveel, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Maar hoe het precies zit, uh, dat weet ik niet. Wel hebben we voor intern gebruik een wat uh, vrolijkere versie ervan gemaakt. Want het is een vrij gedragen uh, ja. muziek. En dat is natuurlijk wel heel leuk om een... heel prachtig gedragen te hebben maar we begrijpen ook wel hoe groot zandvoort is dus voor intern gebruik uh, maken we daar af en toe een wat uh, naar aanleiding van een opname van roberto uh, hey, jullie kennen vast wel Robe roberto ja, onze nee, antilliaanse nee, muzikus uh, ja. die heeft een wat swingende versie en dat, uh, dat zingen we intern zingen we dat dan ook naar buiten doen we de officiële versie maar het ja. is toch een beetje een stukje geschiedenis wat er ook gezongen wordt ja. in deze als je de tekst zo ziet met nou, maar daaraan past uh, Kerstliederen zingen ook bij onze uh, Smartlappen en Levensliederen, Dat is ook een beetje geschiedenis, de traditionele zeeliederen. Ja. En daarnaast ook de, de modernere Smartlappen. Alhoewel, de Smartlappen van 30 jaar geleden vinden wij al heel modern, natuurlijk. Hè. Gemiddelde leeftijd is 40 plus. <laughs> maar ja, goed. Af en toe komt er een nieuwe van Jan Smit voorbij. Oh, Die wordt ook meteen meegenomen. Ja, precies. Oh, is dus dan. Uh, <laughs> Die hadden. Ik dacht, twee jaar geleden was dat, was Sanne Mans ja, die af en ja. toe een solo zong. Ja, dat was erg leuk, ja. ja, ja Sanne dat... studeerde toen nog in Den Haag en werkte in de zomer altijd bij ons. Ja. En uh, traditioneel vierde zij de, de, de kerst bij haar familie thuis. Dus toen wisten we haar de, een aantal keren te strikken. En uh, ja, Op een gegeven moment... Uh, Sanne woont nu in Den Haag. Ja, Het is uh, vreselijk druk. Ja, precies. Ja, les. En als ze morgen roept... Maaike, dat wil ik heel graag weer doen. Dan graag. Maar ik, ik weet ook dat als iemand... voor zijn vak ergens mee bezig is... dan vind ik dan... We, we, het zijn allemaal vrijwilligers. Dan moet je niet zomaar beroep op iemand doen. Tenzij die zegt... Oh, dat doe ik heel graag. Nou, en mocht ik er tegenkomen in deze dagen... en het komt er sprake. Dan hebben we het erover. Maar ik ga erin geen uh, extra pressie uh, ik, uitoefenen. Ik kan ja. er een mailtje sturen. Als jij dat, uh, <laughs> als jij dat wil doen, <laughs> ik kan er ook een mailtje sturen. Nee, maar natuurlijk, ik, ik kan haar mailen en vragen, Godzande, wil je voor ons optreden? Maar dat klinkt misschien gek, maar als iemand afgestudeerd is in iets en hij maakt zijn vak uh, daarvan, dan vind ik dat iedereen trekt altijd aan professionals van. Kun je gratis ja. iets ja. doen? Zeker met en, en, precies. Nee, en zo ziet dat natuurlijk niet ik, altijd. Ik heb haar wel eens als gast gehad in het jazzprogramma. Ik ga ja. haar daar weer voor uitnodigen. En dan ga ik haar ja. meteen tussen neuf door nou, Opsen. Kijk, Opsen. dat is de goede weg. Ja. Dat is de goede weg natuurlijk. Ja. Nee, ik heb haar onlangs nog gezien. En ik weet hoe razend druk uh, drugs het heeft. En uh, hoe zeer ze ingevoerd is in het Haagse. We ja. Ja. doen heel veel om het gezellig en warm te houden. Vertel eens, wat doe je eigenlijk allemaal daarvoor al? De voorbereiding voor... Uh, je bedoelt uh, met, met kersthang ja, buiten de en dergelijke. De ja, wij, uh, wij hebben no al een verwarmd uh, terras. En dat, uh, dat doen we uiteraard uh, dan ook. En en, huren jullie of zijn uh, ze van jullie zelf? Nee, dat is van onszelf. onszelf. Ja, ja, ja, dat hebben we no normaal al. En uh, kijk, het zijn niet alleen zangers... maar we hebben ook uh, vrijwillige muzikanten die, die meedoen. Henk Holstein speelt altijd uh, piano of keyboard moet ik zeggen. Hè? Dat is zo'n elektrisch uh, piano ding. En um, Minus Cassas is onze dirigent. Uh, de afgelopen twee jaar, twee, ja, twee jaar hebben we mogen genieten van uh, Louis Schuurman uh, met zijn en viool. Geroldig. Die heeft een prachtige uitvoering van Stille Nacht en nacht. Uh, en ik vond het vorig jaar echt fantastisch dat het plein stil viel. Dat is, dat is echt, nou dat is kip. Prachtig. Nou de, absoluut, de, ja. ja. En die, die, die instrumenten die moeten droog staan. Dus, dus, uh, dus, dus wij behouden het, het warme gedeelte een beetje voor de muzici. En voor de rest zetten we vuurpotten neer op het plein, uh, voor zover de wind het toelaat. Want dat is ook een jaar niet doorgegaan omdat we het niet verantwoord vonden. Maar als, het, als de winter toelaat, dan staan er lekker vuurpotten en dergelijke. Uitvoering geslaagd, dorp afgebrand. Ja. <laughs> ja en dat tegenover de kerk. Laten we dat maar niet doen, toch? Vluchten de kerk in. Ja. Dus uh, dat, dat, dat is de bedoeling. Ja, dat het uh, dat sfeertje. Maar ik vind sowieso, ik, ik, ja, ik kijk zelf uh, dag en nacht uit op, uh, op, de, op de hervormde kerk of de Protestante kerk. En ik vind dat dat s'avonds avonds heel feuriek uitziet het plein. Dat is echt heel mooi. De verlichting onder die bankjes, de kerk. Dat, dat heeft al uh, sfeer aan zich. Ja. ja, daar kijk je natuurlijk. Uh, ja, daar kijk toe, uh, op is, je op dat ja. moment uh, <laughs> In de zomer op uit. Ja. ja, zie je dat vol met patat etende mensen. Ja, <laughs> ja, ja. Dat is ook ja, voort. dat is ook al 40, 50 jaar zo. <laughs> ja. toen veel mensen, ik niet binnenkrijg die 60 plus zijn en die dan zeggen: oh, nog steeds de traditie, een frietje bij Danver en een biertje bij Koper. Dat is toch leuk die traditie. denk ik ja, patat was het toen ook. Ja. Hoe gaat het er als er verder uitzien? Komen er nog wat hertjes bij? Er is geen, geen echte levende, maar gewoon wat, wat, wat, wat um, versiering, wat kerstklokken. Ja, we zijn vandaag uh, zijn we klaar. We hebben twee prachtige uh, dennenbomen. Het zijn natuurlijk geen dennenbomen. Het de zijn ja, prachtige zwarte, kerstbomen, Ik heb, heb red gisteren gezien, ze zinzaam wankel op een uh, trapje bij het, bij het terras. En deed hij dat blijmoedig? Want mijn man is een klassieke... Nou, moet dat ja. nou die kerstversiering, maar als het... Afwisten is hij niet zo blij. Nee, hij, zou het, hij zou het niet willen missen. <laughs> hij zou het echt niet willen missen. Dus we ja. hebben overal lichtjes en kaarsen en dergelijke. En vooral, nee, met, aanvullen met herten en beesten doe ik niet. Omdat we gewoon de ruimte ook willen houden voor het terras. Maar ook voor, voor bijvoorbeeld de sprookjeswandeling. Ja, Want dan, goed, uh, hè, dan, uh, dan gebeurt er ook van alles. En dat vind ik trouwens ook een fantastisch evenement. Met ook heel veel vrijwilligers. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Hartstikke leuk. Dus dat, uh, dat is op die manier dus zonder herten maar wel met kerstboom, kerstballen, kerstlichtjes, kerstgroen en verwarming en verwarming vooral ja, ja. en als er genoeg mensen zijn dan is het van, dan is het vanzelf warm dan houden we elkaar toch gewoon even vast dat is waar lekker dicht iemand ja. aan zitten ja nou, we hopen dat er weer heel veel volk komt. Ja, Hoe dat hoop ik zeker. Het, het begint om negen uur. uur. We verzamelen zo rond kwart voor negen, gaan de deuren open naar buiten en dan verzamelt iedereen zich op het plein. En het is zo'n circa zo'n half uur en dan om half tien is het af, uh, afgelopen. En ik hoop van harte, als ik die oproep even mag doen, dat iedereen die een boekje meeneemt of die komt kijken, al was het maar... Een paar dubbeltjes stopt in de pot. Want dat is toch wel onze kerstgedachte. Dat we na de kerst een mooie bijdrage hebben voor de stichting Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland. Ik hoop dat het vol is. Ik hoop het ook. Bijna Dankjewel. Ja. <laughs> Dankjewel. Bedankt voor het komen. En nou, hartelijk en, uh, dank. We zullen erbij zijn. Nou, gezellig. <laughs> Onze laatste gast is aangeschoven, Adelle Smit. Het is in Zandvoort. Goedenavond. Goedenavond, dankjewel. Eerst maar even de burgerlijke stand, Adelle. Waar kom je vandaan? Oh, nou, Zandvoort. Je bent Zandvoort? <laughs> ja. Helemaal Zandvoort. Nou, ik ben geboren in Haarlem, maar ik heb wel uh, de rest in Zandvoort gewoond totdat ik volgens mij mm, 19 of 21, 21 was. Toen ben ik verhuisd naar Rotterdam ging ging samenwonen. En via Rotterdam. Naar Zandvoort, naar Leiden, naar Zandvoort. Dus ik zit er nu weer zes jaar of zo. Je bent diëtiste van beroep? Ja. Sinds wanneer ben je dat? En... Nou, dat is uh, eigenlijk sinds kort officieel, sinds 1 februari dit jaar. Maar ik heb wel al 15 jaar een uh, praktijk in voedingsadviezen. Iedereen mag voedingsadviezen geven. Maar als diëtist mag je ook dieetadvies geven. En ik heb, uh, ik wilde al diëtist worden, maar dat wilde ik op mijn leeftijd dat ik al een vaste baan had en een partner. En, uh, en dan is het toch moeilijk om een fulltime opleiding te doen. En uh, ik kwam hier wonen en toen zei mijn overbuurvrouw van, joh, dat moet diëtist worden. Dus ik, nou dat wil ik wel, maar ja, dat gaat niet zo makkelijk. En toen ging ik even op internet zoeken en ik ben uh, de eerste lichting van een opleidingsproces voor uh, herintreders, laat maar zeggen. Die dus een uh, comp uh, hoe heet dat? compacte opleiding doen. Eén dag per week naar school, maar loopt wel gelijk met de dagopleiding. Waarom wil je zo graag diëtiste worden? Nou, ik heb me eigenlijk altijd natuurlijk geïnteresseerd in voeding. Maar ik ben uh, 15 jaar geleden uh, met Herbalife in contact gekomen. Dat is eigenlijk een product wat veel mensen kennen waarmee je kan afslanken. En daar wilde ik eigenlijk wel wat meer over weten. Maar ja, de trainingen die je dan krijgt zijn toch wel gericht op... Uh, product, ja op het product ja en uh, zodoende dacht ik ja ik wil hoe kan ik daar nou meer over voeding te weten komen en zodoende uiteindelijk uh, toch gelukt om uh, diëtist te worden want hoe gaat het precies hoe vaak moet je naar een bepaalde plek waar ga je naartoe als diëtist bedoel je ja? uh, nou ik werk eigenlijk uh, ik heb een praktijk aan huis en ik heb een uh, ik huur de praktijk bij uh, praktijkruimte bij dokter wenink dokter Scipio en dokter van bergen dus ik zit uh, eigenlijk maar in heel Zeeland antwoord, behalve het bedrexpensioen. Maar iedereen is vrij om de diëtist te kiezen die hij wil. En als mensen niet op de spreekuur bij de arts terechtkomen, dan, dan komen ze bij mij thuis. In ben, je mijn van praktijk. De, ben je ook van de milkshakes? Waar milkshake, een beetje, oh de Biamet bedoel je. Ja precies, ik zie het maar als een beetje een milkshake. Ik werk niet met Biamet. Als mensen het willen gebruiken is dat prima. Maar ik zeg ook altijd, ja, weet je, het is een hulpmiddel. En uh, het helpt jou misschien ergens naartoe, maar uiteindelijk gaat het erom dat je ook op een normale manier leert eten en omgaan met verleidingen. En uh, ze kunnen ook de combinatie doen van, of, of er zijn ook mensen die producten uit de supermarkt halen als Weight Care of Molifast. En uh, onder begeleiding kunnen ze daar ook gewoon mee uh, afslanken. Maar afslanken is wel het grootste deel van de mensen die ik krijg, maar uh, er is een heel groot deel van mensen met diabetes, met hoge bloeddruk, met uh, nou, alle andere ondergewicht ook... Ja. En ik doe huisbezoeken. Dat gebeurt ook. Als mensen dus niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, dan uh, ga ik naar hun toe. Ik wil even de cultuur in. Ja. De UNESCO heeft op verzoek van de Franse regering de Franse eetcultuur op de lijst van wereldgoederen gezet. Oeh. dit dat erg goed lijstje? apart. Meestal staan de gebouwen. Ja, op. nee. Ja. Ja, wat, wat, wat vind je daarvan? Nou, ik zou eerder... Ze Zo zien namelijk in, in, in Pepsi-Cola en McDonald's... een grote bedreiging voor de eetcultuur. In, uh... Ja, misschien moet je dat wel de Amerikaanse eetcultuur noemen. Ja, hè? Ja, Die, uh... ja. Nou... Um... Laat ik zo zeggen, de McDonald's... Ik heb ook bij McDonald's gewerkt trouwens, nog vier jaar. Ook foy, nog, ja. Nou, het was heel leuk, heel gezellig. Ik at uh, iedere dag salade en friet. Mm. Maar dat was natuurlijk niet het enige. Maar um, wat je wel ziet, is dat de fastfoodwereld in het algemeen... De, de ketens, die komen wereldwijd overal terecht. Ja. En uh, mensen groeien. De Chinezen, die waren natuurlijk vroeger van die uh, driftige, slanke mannetjes en vrouwtjes. En die worden nu ook allemaal uh, gezet, omdat ze... Ja, een andere cultuur ingaan. En de Franse eetcultuur. Ja, ik zou eerder het Mediterrane eten ja. uh, willen reis, promoten. Ja, maar die Want hebben het niet gevraagd. Soort... Nee, ja, het is ook zo moeilijk. Wie is nou het Mediterraan? Ja, ja, ja. Zijn ja, ja. er ja, ja. meer meerdere... dan? Maar heeft, heeft Nederland een eetcultuur? Is die de moeite waard om uh, op te uh... luisteren? Geen ja. idee. Ja, als dat ik aan net... Nederland denk, nee, dan denk ik eerder aan een stampotten. Ja. ja. Ik, weet, ik weet ook niet of dat echt uh, in andere landen dan minder voorkomt. Geen idee. Weet ik eigenlijk niet. Scandinavië, wat eten die? Misschien ook standpotten. Meer vis, denk ik ook. Scandinavië. Ja. ja. Rooktevis. Ja. En drank, als we het kunnen krijgen. Ja, ja, ja, ja, maar ja, het is een stukje duurder, hè, ja. de drank daar. Maar dat houdt ze niet tegen om het uh, naar binnen te gieten. Nee, nee, nee, ja. met grote hoeveelheden. Uh, ja. Dat brengt me meteen even op een heel andere vraag. Uh, vroeger hadden we echt, uh, ook in, uh, in het eten, echt seizoenen. Je kon dus aan de groentewinkel zien wat voor seizoen het was. Ja. Maar tegenwoordig kan je alles krijgen. Dus zijn de mensen ook geneigd om alles, ook het zomervoedsel in de winter te eten. Maar is dat eigenlijk wel goed? Verlangt dit soort weer geen ander eten? Nou, er zijn wel discussies over. Hè? Want je hebt natuurlijk de natuurdiëtisten, laat maar zeggen. Die, zijn echt, uh, ja, die gaan wel wat zeggen van ja, neem gewoon het groente van, van het seizoen. Want van de daar kalender. Is het ook, nou, ja, van ja. de kalender. Daar is het ook voor gemaakt. Een, een voordeel daarvan is dus dat je het eten ook bij huishouden, je haalt het uit eigen land hoeft niet ver getransporteerd te worden uh, ja, het heeft allerlei voordelen, ook hè, de, de, de voedingsstoffen die erin zitten zijn voor dat moment goed um, maar ja, we kunnen alles overal vandaan halen en dan, dat is ook de, de, eigenlijk wat heel veel uh, gezegd wordt, van er zit al lang niet meer in ons voeding. Dat wat er vroeger in zat, het komt de bananen komen uit uh, nou ja, Mid-Amerika, laat maar zeggen. En die gaan uh, op transport en die worden in uh, koelcellen uh, groen van de bomen uh, gehaald. En, en laat maar zeggen, in Nederland uh, wordt er weer van alles meegenomen, ze maar geel te laten worden. Ja, ja. En zo, uh, ja, wat er niet meer aan de boom zit, kan ook niet meer in die vrucht komen. En het is als tomaten. Ja, tomaten die smaken al lang niet meer zo lekker als vroeger. En Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb ooit eens, uh, was ik ook nog in mijn huurblijftijd, was ik in Zeeland. En uh, er was een klant van mij die werkte bij, uh, uh, nou, bij de gemeente daar ergens. En die moest de kassen controleren. En die vertelde dus gewoon dat er een, een komkommerman, een boer, ja, hoe moet je dat zeggen, iemand die komkommers kweekt, was. En hij kwam daar een keer, hij had de uitlaat van zijn auto op de kas gezet. Hij zei, wat doe jij nou? Hij zei, ja, dan zijn ze in een paar dagen zijn ze zo groot geworden. Ja, het genetisch, echt menu, waar. nog net niet genetisch gemanipuleerd, maar wel door middel van een ja. uitlaat. Lekker ja. gezond. Hè? en toen dacht ik echt, van, ja, als zo iemand dat zegt, die dat echt daadwerkelijk controleert, dan gebeuren er echt wel gekke dingen. Ja, dat geloof ik wel. Maar de tomaten werden ook worden, of misschien werden ook nog wel uh, op glasvezel gekweekt. Ja. ik bedoel... Uh, ik denk ja. dat je daar helemaal... Uh, dat is toch helemaal niet goed in wezen. De biologische boer die doet het bewust zo van... Nou, uh, alles moet weer terug naar de volle sappige tomaat. En wij krijgen dan uh, het hele ja. jaar door... Uh, rode tomaatjes op glasvezel. Ja, precies. En, en uh, ik weet niet hoe het nu is... Maar vroeger zeiden we... Ja, weet je, daar zit bijvoorbeeld in dat water... Doen ze natuurlijk allerlei mineralen... Om dat dan toch maar een beetje goed te laten groeien. Maar ijzer zit er niet in. Want dan gaat ze roesten, weet je. Ja. Dus, uh, we de geroeste tomaat. Oh, ja. Nou ja, dan gaat de leidingen waar het water mee gedruppeld wordt. Ja, precies. Dus ja, het wordt natuurlijk wel... Matig, uh, ja, maar de, de vraag is ernaar. Dus ze moeten dat ook produceren. Ja, ik, oh, ik hoorde laatst ook zo geweldig. Iemand zei, de zaadjes van tomaten... waar je dus tomatenplanten mee maakt... die uh, bijvoorbeeld aan bepaalde kwaliteitseisen... voldoen, kost gewoon 20.000 euro per kilo. Daar gaat er geld in om. Ongelooflijk. Jonge, jonge, ja. jonge. Ook dat wordt al helemaal uh, nagezocht. Ja. Ja. Maar dat brengt me terug naar de vraag. Ja. Verlangt dit weer geen ander voedsel? Um, als ik zelf terug zou denken aan vroeger, dan was het inderdaad uh, stampotten, hutspotten in de winter, ja, omdat de mensen ja ze moesten beschermen, en zo. Ja, ja. moesten beschermen ja. tegen de kou. Nou ja. zijn onze winters niet meer zo koud als vroeger. Nou ja, wacht maar af. Ja, misschien deze winter wel. Ja, ik vind het geweldig hoor. Maar en we leven natuurlijk ook wel wat anders. We hebben zelf meer warmtebronnen en uh, dus dus ja als ik zou denken aan de aan de Natuur, hé, laat maar zeggen, dan zou ik denken, ja, gebruik gewoon de groenten die nu groeien. En, en de uitspraak die ik meestal doe bij mensen, als je dat eet wat je overgrootmoeder nog herkent, en dat geldt natuurlijk ook voor de winter, uh, dan ben je op de goede weg. Oké. Okay. Een beetje beantwoord, die vraag? <hijen> <hijen> Hoe is het eigenlijk gesteld met de eetgewoonten in, in in Nederland, in Zandvoort. In Zandvoort, hoe is het gesteld? We hoorden net nog Maaike vertellen weer over dat gezellig patatje eten. daar bij Ja, de... zaterdag of zo, in plaats van te koken. Nou ja, kijk, over het algemeen hebben mensen wel uh, één of twee dagen, een, een luie dag, laat maar zeggen. Dat ze wat halen of alleen brood eten. Of, uh, uh, en alles mag je op zijn tijd natuurlijk doen. Net zoals een patatje mag je gerust hebben. Maar je hoeft niet iedere zaterdag uh, een zak patat te halen. Kijk, en ik zeg, als je een patatje eet, eet dat dan als onderdeel van de, van de maaltijd. Hmm. Hè? en Niet als tussendoortje, want een zak patat met mayonaise is 450 calorieën. Nou, dat is nogal een flink tussendoortje. En dan heb je altijd de, de helft van je lunch op. <laughs> nou ja, Vrij. of de ja. helft van je avond eten, ja, precies. Ja, ja. En um, ja, en hoest, het, is, het is heel variërend uh, moet ik zeggen hoor. De een die is heel met, met gezondheid bezig en de ander die zegt, nou groenten, nee hoor, dat lust ik niet. Ja, wat doe je dan? Want de mensen moeten toch... Ja, er zitten wel hele goede stoffen in, groenten en fruit. Uit een potje, ja, maar dan eet je toch nog groenten. Dan wordt die groep uit een potje. Wel <laughs> makkelijk. Vind te koken ook. Ook daar zijn discussies over, hè. Ja, Want uh, wat ja. het voedingscentrum zegt gewoon van... Ja, uh, groenten uit de pot en de diepvries en vers. Hè, wat bij de groenteboer haalt, is even goed. Ja, ik betwijfel of dat zo is. Maar... Um, ja, zo zijn er wel weer discussies te voeren. Moeten we melk drinken of niet? Mogen we zoetjes hebben of niet? Appels, zijn die slecht of niet voor het gebit? Ja, je hebt natuurlijk. Het zit een zuur in. Ja. Maar ja, ik denk dat het beter een appel kan eten dan een snoepje. Want dat is ook niet goed voor het gebit. Nee. Toch? We blijven aan het schuilen. Ja. Of aan ja. poetsen daarna. Meteen poetsen. Nee, nee, dat moet je juist niet doen. O, juist niet, nee, nee, nee. Eén keer dag poetsen, toch? Nog, uh... Nou, ik doe het twee keer. Maar als je, moet dus, als je een appel of een sinaasappel of zo, of op, cola, noem maar wat. Als je dat gedronken of gegeten hebt, moet je niet direct je tanden poetsen. Want dat zuur, dat komt uh, op je glazuur. En als je dan gaat borstelen, dan maak je het alleen maar erger. Oké, okay. hey, Ja, een moet je even wachten. Ja. Ja. <laughs> Kom je in jouw praktijk veel dikke mensen tegen? Veel dikke kinderen? Ja, ook. Ja, ja zowel volwassen als kinderen. Ja, ja. en... Um, ik zei het vorige keer, heb ik het ook al gezegd... de Zandvoortse kinderen zijn de dikste kinderen van Kennemerland... zeiden ze in 2008, geloof ik. Okay. Of dat nu zo is, weet ik niet. Maar um, de gemeente doet er wel van alles aan... om, om daar ook uh, actie in te ondernemen. En uh, ja, de mensen actief te maken. Kinderen actief te krijgen als ze toch overgewicht hebben. Er dus zijn nu weer gestart met uh, een, nieuwe, een nieuw programma... voor uh, kinderen van de basisscholen. En... Um, ja, de kinderen zijn natuurlijk de toekomst. En als de kinderen nu al overgewicht hebben... dat is zo moeilijk om, uh, om dat dan later toch goed te krijgen. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat ouders ook niet meer weten... wat is nou goed voor mijn kind. De reclame heeft zo'n enorme invloed. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik uh, heb foto's in mijn praktijk van, van tussendoortjes. En daar heb ik bijvoorbeeld uh, een foto van een pakje sultana... Nou, even ik. Nou, lekker tussendoortje. Dat zijn drie van die koekjes in een pakje. En één pakje sultana is bijna net zoveel calorieën als twee boterhammen met appelstroop. Zo. En dan zeg ik: neem je ook twee boterhammen als tussendoortje? Nee, natuurlijk niet. Ja. Hm. Zeg, maar dat doe je dus wel met een pakje sultana. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen, waardoor ja, er wordt gedacht: het is gezond. Maar er zijn andere dingen die beter zijn. Wat ja. ik nou een beetje mis in Nederland, ik heb drie jaar in Australië gewoond. Toen had je bijvoorbeeld Jenny Craig, net als in Amerika. Dat is een diëtiste in een sportzaal. En het maakt niet uit hoe dik je bent of, of hoe uh, moeilijk je het hebt uh, met je gewicht. Je gaat gewoon sporten en je krijgt met een diëtiste gewoon op jouw gericht een dieet. En dat werkt veel beter. Maar wij gaan in Nederland veelal naar een diëtiste. Maar we bewegen helemaal niet. We nee. fietsen niet meer, we pakken die auto voordat. Uh, Klopt, het, is, uh, dat is, het bewegen is een heel groot onderdeel van, uh, van uh, ja, gewichtsbeheersingen... Want je kan wel eten, maar als je het niet gebruikt, dan wordt het opgeslagen en je verbruik wordt hoger als je gewoon meer beweegt. En bewegen behalve gewicht doet natuurlijk veel meer ook voor je hart- en bloedvaten, voor je conditie. Um, ik heb toevallig wel een, een idee wat ik bij mijn stageadres gezien had. Er was ook een diëtist die op de sportschool uh, kwam. De, de hadden, mensen hadden een abonnement op de sportschool van twee keer in de week sporten. En één keer in de maand kwam dan uh, de diëtist voor een uh, groepsbegeleiding, laat maar zeggen. En iedereen werd gewogen en gemeten en er werd een onderwerp besproken. En dat ging dan zo het hele jaar door. En dat beviel echt heel goed, want mensen konden ook gewoon instappen. Hè. Iedere, uh, iedere maand konden uh, nieuwe mensen bijkomen. En ik vond dat zelf echt een heel goed, uh, goed idee. Dus ik ben nog op zoek naar een sportschool die zegt... Nou, ik doe mee. Ja, ja. Ja. Nou, en ik denk wel dat die er iemand. zijn, hoor. Ja. Ja. Ja. Ja, want dat is zo zonde, want het werkt veel en veel beter daar. Ja. Daar ontmoet je ook dikkere mensen. Dan denk je, nou, zie je nou wel, zo dik ben ik nog nee, niet eens. Ook dat. En dat uh, geeft ook een heleboel uh, lucht. Ja. Vroeger hadden we natuurlijk in Zandvoort wel de Weetwordjes, Wel ja. niet op bewegen, maar nee. op, op voeding gericht. Ik heb begrepen dat die niet meer in Zandvoort zijn. Laat ze ook iemand van, kunnen we dat niet gaan uh, starten? Ik zei, ja. Er is wel behoefte aan, maar ja, ik kan niet alles tegelijk. Want er zijn heel veel dingen die ik wil. Zelf heb ik ook uh, vorig jaar gestart een wandelclub. Uh, was ook heel leuk, maar ja, op een gegeven moment verwatert dat toch. Want dan vallen de mensen af of ik kon zelf niet. En uh, ik heb wel weer het voornemen om dat in januari weer op te pakken. In ieder geval met de mensen die er toen bij zaten. Vinden mensen wel gezellig. Mensen alle gewoon erop uitgaan. En dan, terwijl wij uh, bezig zijn, uh, praten we over voeding of onderwerpen die ter sprake komen. En voordat we lopen gaan we wegen. Ja, Oké, okay. <laughs> dat zit er wel bij. En daarna ook weer van yes! Nee, nee, nee niet daarna, want dan is je hele samenstelling anders. Okay. En het is hetzelfde als mensen na het sporten op de weeg gaan staan. Nee, je kan wel wegen voor en na het sporten om te kijken hoeveel vocht je verloren hebt. En dat moet je dan anderhalf keer minimaal aandrinken. Oké, okay, ja, dan zie je die met, met weer de, ja. de verkeerde kant gaan. Waarvoor kan men in jouw praktijk terecht? Um, waarvoor kunnen ze bij mij terecht? Nou, adviezen over voeding, over gezondheid, leefstijl. Um, mensen met, met bepaalde ziektes, diabetes, uh, hoge bloeddruk. Um, mensen, net al zeiden, mensen met ondergewicht. Maar goed, vaak worden die gewoon echt door de huisartsen uh, uh, ja, uh, gestuurd. Um, kinderen, volwassenen, bedrijven ook. Hè? Bedrijven die zeggen, nou, ik ben laatst uh, bij de politie geweest in, uh, in Haarlem. Die houden ook een lezing. was erg leuk. En ik dacht, oh dan moet ik een PowerPoint-presentatie maken. En dit en dat. Ik weet je, wat, ik ga er gewoon zitten. En ik zeg, weet je, kom maar op met al die vragen. En dat vonden ze echt mm. heel leuk. Ja. Was daar veel overgewicht uh, dat nee, je dat, zag? Nee, dat viel wel mee. Maar ook mensen die zeiden, ja ik sport veel. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Want dat is natuurlijk ook een vraag uh, bij veel mensen. En daar kunnen ze ook voor terecht. Maar je hebt ook specifieke sportdiëtistes. Voor mensen die echt topsportbedrijven. Het is veel rekenwerk. En, uh, ja. Maar ja, dat, dat kan ook. En uh, ik heb ook wel uh, programma's waar mensen mee kunnen afvallen. Hè. Ik heb nou, Huurblijf, ik heb PowerSlim, dat is een eiwitdieet, koolhydraatarm, wat nu heel erg in is. Maar ik zeg, het mag, je mag het gebruiken met de afspraken dat we daarna aan gewone voeding gaan werken. Want uiteindelijk uh, ja, het moet, het, moet het blijvend zijn, de resultaten. Ja. Wat vooral doen mensen verkeerd die zonder hulp gaan uh, lijnen? Uh, er zijn diverse dingen. Vaak, mensen willen vaak snel afvallen. Hè? Dus dan gaan ze heel weinig eten. Uh, het slechtste wat je kan doen, maar als heel veel mensen weten en het gelukkig wel, is het ontbijt overslaan. Uh, want s'morgens als je wat gaat eten, dan wordt je kacheltje... Uh, aangewakkerd. Hè? Ik zeg brandt al, ja, vuurbrandpas, als je er wat hout op gooit... gooi je er niks op, dan smeult het wel heel lang. Maar ja, het blijft, uh, blijft maar een klein vuurtje. Ja. En dat moet je juist ja, opstoken. Dus uh, ontbijt vergeten, dat, of dat ze haast hebben. Hè? is ook zoiets, uh, geen tijd voor ontbijt. Uh, verder, uh, nou ja, wat, wat ik wel merk is dat ze het verkeerde tussendoortjes kiezen. Hè? Gewoon, ja, omdat ze het niet weten... Uh, en wat verder, ja. ja. Er zijn heel veel... Oh, te weinig drinken. Ja. Ook een heel groot iets, ja. En dan zeggen ze, ja, uh, wat mag ik dan allemaal drinken? Want frisdrank is toch ook vocht en koffie. en. Uh, ja. <tie> eigenlijk zeg ik van water en thee tel ik mee als vocht. En de rest is meegenomen. En uh, ja, sommige mensen drinken helemaal geen water. En dan probeer ik wel dingen te bedenken. Waardoor ze toch wat, uh, wat meer, wat zuiverder uh, uh, dranken binnenkrijgen. Um, ja. En wat mensen ook eigenlijk wel heel vaak denken: van ja, light is toch goed, daar zitten toch ja. geen calorieën in. Ja, maar light, ja, ik heb daar wel een uitgesproken mening over. Nee. En uh, ja, ik zeg: Weet je, het is, het is een stofje wat niet natuurlijk is. Het is, uh, het is uh, uh, voor iets bedacht en toen dacht ze ook: oh, het is ook nog zoet en weinig calorieën. We stoppen het in het, uh, in het eten. Het is een heel mooi marketingtool, want uh, ja, geen toegevoegde suikers. Maar het doet ook wat met je lichaam. En er zijn eigenlijk geen mensen die ervaringen hebben met 50 jaar light in hun voeding. Nee. En heel, er zitten heel veel producten met lightstoffen. Je kan echt, als je zegt: zoek iets waar geen uh, uh, zoetstoffen zonder calorieën in zit... is het heel moeilijk. Dus uh, ja. Minimaal 2 liter per dag drinken? Ja, anderhalf wel, ja. Hmm. Ja, ja. Maar te veel water is ook niet goed. Hè? Alles wat je te veel doet nou, maar is niet goed. Dan moet ik nou als ik uh, een uur moet reizen en ik zit in die sprinter? Ja, hè? Ah, je bent toch een mannetje, dan ga je even met die poort openstaan. In de prullenbakken. Ja. Uit protest. Zomer. Nou, maar dat is ook wat voor die mensen hoor, die daar werken. Dat is belachelijk dit. Ja, nee. nee. Wat doet een strak lichaam voor het zelfvertrouwen? Um, nou, ik ga ervan uit ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat uh, mensen met een strak lichaam daar heel bewust mee bezig zijn... En dat dat goed is voor het zelfvertrouwen, dat denk ik wel. Ik kan me, ik kan, uh, ja, ik, nou je vraagt denken, zouden er mensen zijn die er niet blij mee zijn? Ik denk het niet. Nee. Nee, ja, ik denk dat het heel goed is, strak lichaam. Kijk, je hoeft natuurlijk geen sixpack te hebben als je 50 of 60 bent. Maar je hoeft ook geen bierbuik te hebben. Maar strak lichaam, bestaat het echt? Ik bedoel, werk je daar helemaal de rambam in de sportschool mee? Nou, dat is natuurlijk net wat je de definitie van strak lichaam hebt. Hè? Want als je het over een bodybuilder hebt, die heeft natuurlijk wel een strak lichaam. Maar ja, die Een opgeblazen lichaam. Ja, ja, ja die, die doet daar heel veel voor en later ook heel veel voor. En of dat gezond is, dat is ook nog een tweede Wat zijn er maten voor een goed lichaam? Bestaan die? Nou, in de nee, de, de mate die de arts gebruikt is dus een Body Mass Index, hè, de BMI. En die hoort tussen de 18,5 en de 25 te zijn. Het is gewoon een berekening van de verhouding tussen lengte en gewicht. Maar ja, als je inderdaad een, een, een grote sporter bent en je hebt veel spiermassa gekweekt... omdat je gewoon ja, een wielrenner bent met goede benen of een schaatser <coughs> of een zwemmer... Dan, uh, dan is je BMI gewoon wat hoger, want je hebt meer spiermassa. En een spier weegt zes keer zo zwaar als vet. Dus ja, dan, dan ben je in gewicht gewoon wat zwaarder, maar wel weinig vetpercentage. Ja. En ik werk zelf met een weegschaal die ook het vetpercentage en de vetmassa en zo weegt. Ik krijg ook zo'n computer uitdraaier eruit. Mensen vinden dat heel leuk. Ja. Ja. Omdat ze de volgende keer komen en zien, hé, hey, er is verschil. Ja. Is ja. Ook, uh... Maar ook, je ziet ook dat soms denken mensen, ja, ik ben niet afgevallen en dit en dat. En dan is het op de weegschaal, het weegschaalgewicht is dan wel hetzelfde als de keren voor... Maar dan hebben ze wat meer vocht in de hun lijf. Ja, ja, en een lager vetpercentage. Ja, daar gaat het om, de vetmassa ja. en het percentage. Dat is leuk voor ze inderdaad. Ja. Ja. ja, vinden ze heel leuk. Ja, ik me voorstellen. Dan denk je, nou, ik val helemaal niet af. Ik zit al een half jaar bij je. Ik ben ja. een beetje zat. Ja. Kan niet nee. goed eten. Het wordt nou kerstmis. Wat moet ik? Ja, nou, ik zeg met de kerst zeg ik, joh, vier gewoon lekker kerst, weet je. En als er een feestje hebt, mag je een feestje vieren. Maar ja, de dag daarna moet je gewoon weer even opletten. Ja. En het balansen, laat maar zeggen. Ja. Maar, maar we hebben de feestdagen van Sinterklaas al achter de rug. En er ja. staat er nog weer een rijtje te wachten. Ja. Bestaat er eigenlijk uh, Sinterklaas bestaat er Sinterklaas snoep wat geen aanslag doet op ons uh, gewicht? Een ja, mandarijntjes misschien? Nou, dat is niet Sinterklaas niet. Oh, Sint Maarten. Dus dat is meer voor het paard. Nee, ik geloof het niet. Ik geloof nee, ja. niet dat er iets is wat... Uh, nee, nee kijk kijk de gevulde speculaas en de banketstaaf en dat zijn en dat zijn echt killers ja vandaag vertelde iemand... ja, ik heb een stuk marsspijn gegeten van... nou, ze wees wat aan. Ik zeg, oh, hoeveel zou dat wegen? Nou, zoveel. Wij opzoeken hoeveel calorieën. Dat was 2000 calorieën. Ik zeg, heb je het dan in één keer gegeten? Want dan ben je er ook in één keer vanaf. Ja, dat had ze wel gedaan. Dat is wel eerlijk. Ja, maar goed, dan, dan ben je er meteen ja, vanaf. Dat is veel beter dan, ja, ja, dan iedere keer een klein kleine stukje. portie nemen. Ja. Klopt, klopt. Want dat kleine beetje, dat, dat wordt wel opgeslagen. Maar die grote hoeveelheid... dat ga je ook nog wel even in het toilet uh, uitspoelen. Want dat kan je niet allemaal in één keer opslaan ja. En hetzelfde is als je iedere dag de calorieën van één suikerklontje te veel eet. Ben je aan het einde van het jaar een kilo aangekomen. Mm. Dan heb je het maar over één suikerklontje. Of ja, dat toch wel een in een jaar. Ja. Ja. Goed, kerstdagen. Wat mogen, we, wat, mogen we, wat mogen we niet van jou? Nou, van mij mag je natuurlijk alles. Maar um, de, de, de killers, laat maar zeggen, zijn de sausjes vaak. Hè? Um, de frietjes, stokbrood. En uh, ja, voor de rest valt het wel mee. Vlees, vis, groenten. Wat wij altijd doen met kerst is trouwens uh, Chinees fondue. Met uh, oh, ja. zo'n uh, bakbouillon met vis. En uh, daar doen we allemaal groenten in. Dat is natuurlijk vrij mager. Maar ja, ik hou ook wel van uh, vettige, uh, hoe Vet fondue noem je dat? Vlees fondue. Ja. Dus uh, ja. Nee, ja. En, weet je, doe het met mate En je moet je niet helemaal rondom eten. Want dan voel je daarna ook niet meer lekker. Ja, en alcohol is trouwens ook wel een uh, flinke boosdoener. <laughs> ja, mensen die van alcohol houden... Daarvoor zeggen, weet je wat, neem dan een glaasje wijn... en daarna een glas water en een glas wijn en een glas water... en een glas wijn en een glas water. Kijk, dan, uh, dan ja, verdeel je het toch een beetje en dan kan je toch mee dat blijven Totdat die zes dozen op zijn, dan heb je 25 ja. liter water op. <laughs> Ja, bijvoorbeeld. Ja, uh, maar ja, dan. Daar niet bij van uh, de vet en. Uh, de sausjes hoef je dan ook niet meer. Dus dat heeft zijn voordelen. Dan heb je ook geen trek meer, joh. Nee, precies, nou daar gaat het om. Laten we het even hebben over eetgewoonten, Adèle. Je ziet soms mensen die zitten zo met hun hand om een bord en die ja. smijten het er de Erg, binnen. hè? Mm. Erg, ja. Dat zijn natuurlijk niet van die nette manieren. Maar volgens mij lijkt me dat ook heel ongezond. Want daardoor eet je veel te veel. Ja, dat is ook zo. Eigenlijk hoor je ieder hapje volgens mij iets van 20 of 50 keer te kou. Echt behoorlijk veel. Want de, want de vertering begint al in je mond. In ieder geval koolhydraatvertering begint al in je mond ja. met het speeksel om het te mengen. En terwijl je koudt, maak je het natuurlijk klein. Waardoor het wel uh, beter ook te verteren is in je maag. Want als je van die grote brokken in je maag hebt, dan je alles maar hap, slik, En dan hoopt dat het beneden verder gaat. Ja, daar krijg je pijn in je buik van en uh, ja, uiteindelijk krijg je er ook pijn in je darmen van. Um, maar ook uh, het verzadigen, dat, het gevoel van verzadiging, dat gebeurt pas na twintig minuten. En we hebben in onze het systeem zo, we hebben eigenlijk een hongercentrum. Dat is altijd actief. En als je gaat eten, dan komt het verzadigingscentrum en die overroelt dat hongercentrum. En dat gaat dan weer langzaam terug naar trek krijgen en dan weer verzadigen. Maar dat duurt natuurlijk even, want als je iets in je mond stopt, dan kan je dat wel even doen. Maar na twintig minuten gaat dat verzadigingscentrum pas werken. Dus daarvoor is kou ook heel belangrijk, want dan gaat dat wat langzamer. Keidrekken. Ja, precies. Ja, dat is misschien het Franse eten langzaam. Ja, en cuisine, is ze natuurlijk ook niet zoveel. Precies, de prijs wel. En weer schuiven. Natuurlijk. wel, Frans eten zo werkt, dat wordt hier gezegd door de, nee, hè? De Frits. Ja. En rode wijn, bij de Fransen natuurlijk de wijn. Rode wijn heeft wel wat goede stoffen in zich, wat goed is voor hart- en bloedvaten. En daar is een onderzoek waar veel mensen nu aan refereren. Van uh, ja, het staat toch in één glas wijn of twee voor een man. Is goed voor hart en bloedvaten. Het is bewezen. En uh, ik zeg, ja, dat staat in dat onderzoek. Maar in hetzelfde onderzoek staat ook dat uh, door de alcohol de kans op kanker verhoogd wordt. Ja. Dus het is maar net waar je voor kiest en hoe je het wel lezen. Ik weet ook dat ze pilletjes hebben gemaakt van die bepaalde stof. Dus wil je helemaal zuiver zijn, dan kan je veel beter die capsules ja. nemen van de rode wijn. Ja. Dat klopt, je dat je klopt, nog nog ja, van want het gaat uiteindelijk om de, om de flavono flavonoïden die in die wijn ja. zitten. En die zitten ook in druiven. Maar goed, als je, volgens mij was het ook nog zo, als je die flavono flavonoïden, moeilijk wordt uh, echt wil benutten, heb je geloof ik vier liter van die wijn nodig of zo. Dus. <lacht> nou ja. Per persoon. Ja. Voor sommigen en, geen ja. probleem, denk ik. Maar je vroeg net waar mensen voor bij mij konden komen. Dat is trouwens ook voor voedingssupplementen. Dat ja. is ook nog maar, een onderdeel maar ook voor me. eetgewoonten. De ja, kleur, manieren bedoel je ja, meer Ja, eetmanieren. Eigenlijk let ik daar niet zo op. Of mensen dan met, met zo'n vork eten en niet uh, alles naar binnen staan, uh, bedoel je? Ja. ja nee, ik zie de mensen niet eten als nee. ik... Als ik uh, dat is nee. wel jammer eigenlijk. Ja, ik wel. zeg wel dat eigenlijk, ja, de regels zijn, ga aan tafel zitten hè, met z'n allen. Niet voor de tv. Uh, vooral niet als je tv kijkt en uh, gaat snacken. Want dat is dan, dan zo'n zak chips naast je en waarin je mond stoppen. En als mensen wel willen snacken bij tv, kijk, maak dan een, pak dan een schaaltje en leg die zak weg. En ook al wil je die zak helemaal opeten, als je vier of vijf keer heen en weer moet lopen om dat schaaltje te vullen, heb je vier of vijf keer... bewogen. Uh, nou, ja, bewogen. Ja. Maar <nogenaar> ook misschien, misschien. moet je nadenken van wil ik het echt of wil ik het niet. Want dat doe ik wel. Hè. Mensen vinden soms verleidingen zo moeilijk om te weerstaan. En zegt, nou weet je wat, plak er een sticker op. Wil ik dit echt? Of uh, is het lekker? Of wat dan ook. Vandaag zei ik tegen iemand, doe een foto van mij erop. Misschien helpt dat. Of hoeveel calorieën die erin zitten. Ja. Ik doe ja. zoveel calorieën. Ja. Maar dus voor iedereen heeft een andere trigger nodig ja. om, om even, even na te denken van, is het, is het me waard wat ik nu ga doen? Als ze willen afvallen. Dus er zijn allemaal maniertjes ja, ja, ja. te bedenken. Ja, ja. En dat is wel leuk. Staan die ook allemaal op je website? Nee, ze staan niet allemaal op mijn website. Nee, nee. Dat, uh, nee. Er staan wel wat dingen op mijn website. En hij uh, woord gaat ook uitgebreid worden. Maar uh, het, ja, de meeste dingen moeten ze natuurlijk van mij horen. Ja. Mm -hmm. En ja. wat is het adres van je website? Het adres is, nou ik heb twee uh, verschillende adressen, dat is www.adviesinvoeding.nl, maar nog makkelijker is diëtistzandvoort.nl, uh -huh. dat kunnen mensen makkelijker onthouden. Uh -huh. Dan krijgen ze jou? Dan krijgen ze mij okay. ook. Ja. zijn er niet meer in Zandvoort diëtisten? Nee, er is nog één diëtist die in de praktijk uh, werkt bij het beterexpensioen, uh -huh. uh, maar volgens mij werkt ze één of twee dagen, dat weet ik niet. En uh, zij komt niet uit Zandvoort, dus het is ook beperkt in de, in de tijd. Ja. En uh, ja, ik, heb natuurlijk, want ik zit in Zandvoort, dus als er gebeld wordt, je moet er iemand toe, doen, uh, dan, dan, dan, dan denk ik, ja, zaterdag kan ook nog wel. Okay. <laughs> Zolang ik het <laughs> leuk vind, dan maakt het ook niet uit. Dus, uh, nee. Wat zou jij de mensen in Zandvoort willen vertellen? het over een wedstrijd. Ja, oh, ja, zeker. Ik was net vanmiddag, dacht ik, wat ga ik nou eigenlijk vertellen hier vanavond, hè? Want het was natuurlijk een verrassing wat jullie wilden weten. En toen dacht ik, misschien is het leuk om in de maand december een prijsvraag uh, te doen. En, uh, want veel mensen willen in januari, hebben ze weer de goede voornemens om te gaan uh, starten, om wat gezonder te leven, meer te bewegen, uh, Nou ja, stoppen met roken. En uh, afslanken hoort daar natuurlijk ook heel vaak bij. Dus mijn idee was, ik ga een prijsvraag uh, maken. Die zal ik dan ook even op mijn website zetten. Maar ook hier vermelden. Um, en de winnaar, van, of eigenlijk wilde ik meerdere mensen daarvoor... De, uh, de, iedereen die het antwoord goed heeft, die krijgt een uh, waardebon toegestuurd voor een gratis intakegesprek. Oh. En intakegesprek is toch gauw 60, 70 euro waard. Mm -hmm. En uh, de vraag is dan ook, hoeveel calorieën zit er in een oliebol? Oeh, nou. Niet mis zijn. Juist. En als je het antwoord weet of denkt te weten, dan kan je hem gewoon e-mailen naar een diëtist. Nou heb je oliebol en oliebollen. Ja, precies. Dus dat, dat is de, de vraag. Je hebt ook slecht. nog appelflappen. Nee, maar uh, de ene oliebol is de andere niet. Dat klopt, maar je hebt wel je een gemiddelde wat Je hebt ze in grootte, je hebt ze in, in, in vulling. En, ja, maar een oliebol is gewoon zo'n hap deeg zonder, vulling. zonder ja. vullingen. Oh. Geen Berliner bol. Geen Berliner appelflap. hoe je het er steeds met die uitzending <laughs> voor <van> door? <Zij laughs> Interactieve radio is dat. <laughs> dus ja, de vraag is hoeveel calorieën zit een oliebol? En als mensen mee willen doen aan die prijsvraag, stuur dan het antwoord gewoon naar diëtist@planet.nl. Dan kom je simpel. er ook. Ja, ja heel simpel. Dietist.planet. En de ad staat voor Apenstaartje. Ja. En tot wanneer kunnen ze insturen? 31 december. Tot 31 december. En wanneer wordt de winnaar het? Uh, nou, dat is uh, ja, januari. Zal ik maar eerste week januari doen. En uh, ja, Mensen kunnen natuurlijk wel, als ze geen internet hebben. We zijn er misschien, nou, ik weet niet of mensen die da da daar nog zijn. Ja, ja. Mogen ze natuurlijk opsturen naar uh, het adres. Brede Straat, 26a, Zandvoort. Heel goed. Ja, maar die zijn dat er goed. nog wel. Ja, die geen klopt. internet hebben. Ja, klopt. Ja, ja, daar vergis je soms nog wel in. Nou, we mogen jou heel erg hartelijk bedanken voor deze enthousiaste... Ja, graag gedaan. Heel ja, leuk. En uh, ik ga even kijken in het uh, boek van de Huisenschool wat ik ooit heb. Want hoeveel er ja. calorieën erin in een oliebol zitten. Heel goed, heel goed. Dus loop ik naar Harry Oliebol zeg, Harry. Ja, Harry <laughs> Vol, ken ik ook, hè. Zit er in je ballen. Ja, <laughs> dus, Harry is uh, mooi afgevallen <laughs> trouwens, hè? Oh, kijk, wauw. Wow. <laughs> Bij jou? Ja. Oh, geweldig, geweldig. Nou Adele, hartstikke bedankt en een hele fijne magere kerstmis wat eten betreft. Nou nee hoor, ik eet ook gewoon lekker door. <laughs> lekker, <hè? laughs> Dankjewel. Ik dank uh, Roy Haldeman voor de techniek. Hij komt helemaal uit Haarlem om uh, de techniek hier in Hotel Hoogland te doen. Ik dank uh, mijn collega Tom Hendricks voor de medepresentatie. En ik wens Yvonne Roosendaal hele fijne feestdagen. Voor iedereen. Dames en heren, dit was het Kunst en Cultuur Café van 10 december live vanuit Hotel Hoogland. Het laatste van dit jaar. Goedendag.